Met het NOS -journaal. De vrouwen die betrokken waren bij het incident in Utrecht, waarbij een politieagent geweld gebruikte, zijn het eens met de conclusie van de politie. Dat zegt hun advocaat. De politiechef Midden-Nederland zei eerder vanavond dat de agent die een van de vrouwen schopte te ver ging. Ook de inzet van de wapenstok was niet iedere keer gepast. Volgens de advocaat zijn de vrouwen tevreden dat de politie haar verantwoordelijkheid wil nemen, maar dat het voor hen nog niet klaar is. Ze hebben aangifte tegen de agent gedaan. De politieleiding gaat met de agent in gesprek. De video die de Amerikaanse president Trump deelde, waarin de Obama's waren afgebeeld als apen. is offline gehaald. De video leidde tot een storm aan kritiek, zoals van deze journalist van CNN. Putting out a picture like that, video like that of the president en first lady Obama. Depicting them as apes is disgusting and racist. En definitely. De, de kritiek kwam ook uit Trumps eigen partij. Eerder verdedigde het Witte Huis de beelden nog. Bij de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens is een datalek gevonden. De hackers konden bij de namen, telefoonnummers en zakelijke e-mailadressen van medewerkers. Hoeveel mensen zijn getroffen is onduidelijk. In Milaan is de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen bezig. In het stadion van San Siro presenteren de landenteams zich en treden artiesten op. Er zijn ook veel Nederlanders. De entourage, alles eromheen, de hoeveelheid, de mensen, de show, het Nederlands gevoel toch een beetje uitproberen te dragen, het samen zijn. Ik vind het al heel erg olympisch voelt. Het, ja, je komt overal toeristen uit alle landen tegen en iedereen is even vriendelijk, even behulpzaam op de foto en ja, heel erg leuk al. Ja. Omdat de Spelen op verschillende plekken in Noord-Italië worden gehouden, zijn er twee olympische vlammen.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 I'm better. And